Dennis Rafael Nadal heeft op de US Open een persconferentie moeten onderbreken. De Spanjaard kreeg ineens hevige pijn. De journalisten moesten de interviewruimte verlaten en het licht werd gedempt. Na tien minuten werd de persconferentie ervat. Liet Nadal weten dat hij slechts kramp in zijn rechterbeen had gehad. De nummer twee van de wereld won eerder op de dag van de Argentijn David Nalbandian... en bereikte daarmee de vierde ronde van de US Open.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 In my life being a color Do you agree with me When I saw you getting dirt in my Is wakker bij een in bed, waarvan ik was vergeten hoe ze heten. Maar uit dat soort situatie heb ik me van gered. Door op te vluchten voordat ik had ontbeet. Soms werd het even pijnlijk als zo'n mij. Dan mooi was in zijn week me ook wel lief. Zij, ik je bent en blijf benadrukt, grootste schat. De tijd dat ik zo was, is voorgoed achter deur. En ik verlang me geen seconde naar te Ik wil de eerste zijn, aan wie jij elke morgen. Satan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 Zie met me en zeg dat hij van me hield op het moment dat we de dekens zonder klopen. En de chauffeur niet op zijn remmen had getrapt Dat had ik niet in je armen kunnen vallen Dan waren wij niet aan bij de van van antwoord ook op tv. ministers, ministers, op op kanaal 45. 45. One day when I came. And a flux To the future, in the flux thing And I saw everything Point bands and another one, and another one And another one Triple Swim around town, suddenly But just change the great, great, great plans It's pretty fine it's pretty, uh. I took a trip to the year 3000 This song had I got multi-brother Everybody bought our album. It had up so fuck your I took a trip to the year 3000 This song. Not much is changed Back when she's laughing at me She rises up like the tide The moment her lips meet mine They're dancing behind movie scenes, behind the movie.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 Zij denk van You want TV